Wild Boys. En daar zijn we dan. De wild, bo wild Boys van Joanne Duran. Nee, Sjors van Dam. Ja, en Maurice Mulder. Ja, gezellig. Sjors, welkom dat je er bent. Ja, jij ook welkom. En natuurlijk nog even dank naar Andor Zandberg en Benno Veugen. Het, het mooiste team eigenlijk met Raceradio. Ja, het het race Radio duo. Ja, je hoort ze voor de rest weinig tot niet. Ja, Benno af en toe nog wel met Tep voor ja. de rest Andor helemaal niet maar meer. Samen hoor je ze alleen tijdens, tijdens de Raceradio. We gaan vandaag uh, de finish meenemen van de Dutch GT4 Cup. We gaan de pauze hebben. En wat hebben we nog meer? Uh... Nou, zometeen ook nog de Argos Supreme Tourwagen Diesel Cup. Om uh, tien voor half één moet die gaan beginnen. Tot uh, tien overeen. Een race over dus vijftig minuten. Dan inderdaad uh, de pauze tot aan uh, twee uur. Nou, en dan komen onze collega's weer. Dan uh, worden wij weer overgenomen. Dan uh, doen zij dat met de Dutch Renault Clio Cup, de Fission <laughs> Legend Car. En het uh, HTC Dutch GT4 nog een keertje. En gaan ze ook de Formido Swift Cup en de Formule nog meenemen? Uh, ik denk het net niet meer. We gaan het Die meemaken. We starten net na vijven, dus. Oké. Okay. Ik weet niet uh, tot hoe lang ze blijven zitten. We gaan het meemaken. We gaan ja. luisteren naar een mooi nummer van Joe Cocker. En daarna snel naar Willem van Vernens wat er allemaal gebeurt op de finish met de Dutch GT4.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 We'll I'm right change Cocker Unchanged My Heart. Een mooie outro, van CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Over naar, snel openen. Willem van Denzen Voor de finale, de finale mij nou voor de finish van de Dutch GT4 Championship. Willem, goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, Dutch Vita 4, uh, de race 2 van dit weekend. krijgen we nog een race 3, maar race 2 is toch wel een race uh, gevoeld met spektakel. Inmiddels afgelacht de winnaar Henry Sunbrink. Maar Henry heeft er wel voor moeten werken, want het is uh, eigenlijk uh, 25 minuten lang heeft hij Nicky Kartsburg op zijn bumper uh, gehad. De auto van uh, Kartsburg die aan het eind uh, van de race een beetje begon te roken en uh, misschien... Uh, niet meer in de conditie was, zodat niks nog een aanval kon doen op uh, Henry Schumbrink uh, voor de overwinning. Wel heel kort op elkaar gaat zien. De derde is dan uiteindelijk geworden, en dat is misschien nog wel eventueel onder voorbouw. Uh, Jeroen blijft maar helemaal uh, gestart van achteraf en uh, toch uh, zich door het veld. Uh, Werkte. De laatste die, die voorbij gegaan is, is uh, ja, Matthijs Harkema geweest in de vorige. Matthijs die hem uh, ronde, uh, toch al bijna twee ronden lang flink klopt, uh, overal op uh, manieren dat je denkt, uh, kan het wel? Mag het wel? Na, nou, de wedstrijd had al een uh, waarschuwingvlag uh, uit doen gaan naar uh, Matthijs. Ja, uh, het was de Jeroen ja, die toch koste van alles uh, voorbij uh, wilde. borst uit uh, richting uh, recht eind op zat hij al uh, voor een deel. Met de auto, met de corvette naast het poortje. Harkema, ja, of hij heeft het niet gezien. Bedacht, je gaat je gang maar, maar, niet voorbij mij. Stuur de top in. Ja, de portpet van Legemal raakte de koers van Harkema. Die kon binnen rond en stuitte dus tegen de volgende heel lang. Einde oefening voor Matthijs Harkema, Jeroen kon wel doorrijden. Werd als derde afgewacht, Harkema bleef staan en die uit is aan woede En alles wat nog meer vrij kwam op dat moment richting de baan kon. ze dus die alleen maar goede bedoelingen met hem hadden. Maar dat werd... Door deze Limburger op dat moment niet <laughs> echt uh, geappriseerd. Het was inderdaad op de beelden goed te zien dat hij flink kwaad was op Jeroen. Ja, oh, oké, okay, maar ik denk uh, als hij uh, goed nadenkt dat hij ook kwaad op zichzelf mag zijn. Maar... Ja. Dat is mijn mening. <laughs> ik heb het niet helemaal gezien, maar als ik het zou horen, had hij beter niet kunnen insturen. Nee, nee, precies. Ja, ik bedoel, en, uh, ja, het is wel een plek waar je het niet verwacht. Maar de uh, Autosport zit uh, vol met plekken waar je het niet verwacht. Als iedereen uh, datgene doet uh, klaar halen waar uh, anderen het verwachten, dan gaat er nooit meer iemand in nee, uh, voorbij. Dan ben je snel klaar, natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, dat was uh, Dutch GT4 Race. En uh, ja, we zijn halverwege de. de... En we hebben al een aantal races gehad en uh, ik kan alleen maar zeggen, uh, het is uh, volk genieten uh, voor de auto's, voor de uh, liefhebbers en uh, voor de mensen die gedacht hebben. We gaan ook eens een keer uh, naar het circuit, uh, is het een uh, mooie uh, klantenbinding, want het enthousiasme onder de toeschouwers is groot. Zeker uh, nadat dat uh, de die werd afgeslacht en de auto's hier binnenkwamen met de coureurs die uh, richting het podium moeten. En, uh, de duinen en de tribune zijn uh, uitermate goed gevuld. Nou, het is mooi weer, mooie races. Een uh, goede Pinksterdag dus uh, voor iedereen. Ja. Zometeen, Toerwagen Diesel Cup. De Toelwagen dieselclub ook uh, zaterdag hebben die al een zijn gereden. Uh, Toelwagen dieselclub gaat zoveel reis, uh, als ik me niet vergis, ook over 25 minuten maken. Daarmee, uh, 50, ja, is ook... 50 minuten volgens mij. Uh, 50 minuten, ja. Ja, ja klopt. Ja, ik uh, rekenen na 25 <laughs> minuten die pits maken. Met ja. coureur een beetje 25 minuten. Maar, maar okay. goed, dat uh, gaat tot nooit van start. En, uh, Jaap Kopen gaat daar uh, later alles over vertellen. Dan gaan wij later terug naar Jaap Kopen. En dan danken wij jou voor nu. Ja, en dan zeg ik tot later. Okay. <laughs> hoi. Hoi, hoi. Wonder met uh, Boogie on a Woman of zo? Ja, zoiets ja. Boogie on a... Boogie on Reggae Woman, dat is hem. Net is de Dutch GT4 Championship Race 3 afgelopen. Zo direct eind van de middag zal je de vierde race, de finale race van de Dutch GT4 hebben. En wij gaan zo direct naar de uh, Tourwagen Diesel Cup. Ja. De tweede race. De Argus Supreme Tourwagen Diesel Cup. ...zijn nu bezig met de opwarmronde op het circuitpark van Zandvoort. Met Morin en De Groot vooraan de startopstelling. Gevolgd door Dick en uh, Mooren en Van den Ende. Top 3 die zometeen zal gaan starten in die Tourwagen Diesel Cup. Dat is mooi. De BMW, de twee Volkswagen's, een Golfie 5 en een Golfie 6 op de eerste twee. Ja. Daarna zien we twee, uh, drie BMW's. Op de vier, zesde plek hebben we een Toyota... En de achtste tot en met de zestiende plek zijn ook allemaal BMW's. Nou, dat is een beetje het uh, driekwart van het veld is uh, BMW. Maar de rest <laughs> zien we nog een uh, Volkswagen, tussen zit een Toyota, nog een Volvo zelfs. En de Seat Ibiza Cupra. Dus zo direct de start van de tweede race. Die dus gaat, als het goed is, Jaap Koper verslaan. Als het goed is, uh, is hij op het circuit voor ons en uh, kan hij alles vertellen wat daar gebeurt. Dat gaan we zo direct horen van Jaap. Eerst gaan we luisteren naar... Diana Ross okay. I Will Survive Dat gaan we wel redden toch vandaag nou, Deze twee aan. uurtjes aan. <laughs> <Net aan. laughs> At first I was afraid I was catrified Kept thinking I could never live Without you by my side Then I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong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 We zijn er al drie minuten voorbij van de Tourwagen Dieselcup. De tweede race die vandaag gereden wordt. En is een kleine beetje een verschuiving in de top drie geweest. Want uh, het is ges uh, meneer Dick, die is wel in de tweede plaats gebleven. En uh, Maureen, de equipe Morin en de Groot, stond hij al op één. Nou, die hè? zijn vooraan gestort, ja. Ze zijn wel vooraan gestart. Ja. Dus het is wel een beetje hetzelfde gebleven. Ja, het is een beetje hetzelfde gebleven. De enige die net even rondging, dat was Luc Braams. In ieder geval de nummer 7, of Frans Verschuur, ik weet niet wie er nu uh, in reed. Eén van de twee. Maar die stond in ieder geval even verkeerd om op, uh, op het asfalt. Dat is niet de bedoeling, hè? Nee, dat uh, schiet niet op, op die manier. Ze moeten wel rechtsom rijden, niet linksom. Toch? Ja, ik zit gaan... even kijken of er verder veel verschuivingen zijn om, maar het, uh, het rijdt aardig achter elkaar aan. We gaan zo direct proberen Jaap Koper in de uitzending te halen ervoor. Die gaat alles vertellen wat er allemaal op het circuit is. We gaan ook even kijken of we Joop te pakken kunnen krijgen, want ik hoorde iets over voetbal. Ja, ik geloof dat Sand voor 2 uh, speelt een na-competitiewedstrijd voor uh, promotie degeneratievoetbal dus. Kijk, dan we gaan dan man, eens kijken wat daar uh, aan de hand is. Beloofd een beloofde spannende wedstrijd te worden. Dan gaan we zo direct naar kijken of we iemand te pakken kunnen krijgen. We gaan nu luisteren naar een mooi nummer van de Vornam Blans met WhatsApp.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 Vier niet-blonde dames met een WhatsApp. En er zitten hier ook vier niet-blonde mensen in de studio, maar dat maakt niet de, uit. De, dat terzake. Jaap, die had uh, trouwens nog een interview met Melroy Heemskerk. Vorig jaar was hij kampioen bij de Ford, Formule Ford. En nu rijdt hij in de Formule Audi Palmer Cup kijken wat daar uh, allemaal uitgekomen is, als hij er zin in heeft vandaag. Melroy Heemskerk uh, staat ook even in het mediacentrum, het is altijd even leuk om even met hem te praten. Vorig jaar was, uh, was je al uh, klaar geloof ik met het kampioenschap? Uh, ja, rond dit tijd uh, was hij ongeveer bijna binnen, zeg maar. <laughs> ja, nu, is, uh, nu is het seizoen net gestart inderdaad in de formule Audi Palmer en uh, ja, we mogen eigenlijk niet klagen over, over het begin, zeg maar. De formule Audi Palmer, want daar rijden je. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad uh, Engels kampioenschap. En uh, je wordt georganiseerd door de oud-Formule 1 coureur de Palmer. En uh, ja, het is een fantastische klasse. Eigenlijk iedereen heeft gelijke auto's en het wordt allemaal gerund door de organisatie. Dus iedereen krijgt gewoon echt gelijk materiaal en dat uh, hangt echt af van, uh, ja, van, uh, van de, uh, de coureur zelf. Hoe anders uh, rijden is het in Engeland vergeleken met Nederland? Uh, Engeland is een raceland. Dus uh, je merkt, het gaat er allemaal even een stukje ruiger naartoe. Iedereen is veel bijtiger en je rijdt echt met een mes tussen zijn tanden. En uh, ja, dat maakt het wel heel heftig. En je moet echt scherp zijn, en echt gefocust, wil je, wil je het bij kunnen houden. Uh, en dat is er jou wel uh, na het uh, afgelopen jaar wat toevertrouwd? Uh, ik heb afgelopen jaar veel geleerd. Uh, maar het nadeel is doordat je zoveel wint, uh, je vlies scherpte. En dat merk je. Uh, nu ik meteen de eerste vrije training stond, ik vijfde, volgens de tweede vrije training twaalfde, denk ik, oeh, ja, ik moet toch even aan het werk. Ja, vervolgens uh, win ik de race, dus dat is dan, ja. Is, is er ook iemand die dan over je schouder meekijkt en zegt, uh, nou uh, Melroy, uh, dat had ik toch anders gedaan? Um, ja, tuurlijk, ik heb sowieso uh, Nelson en Gert Valkenburg van G-Racing nog steeds over mijn schouder meekijken. Maar aan de andere kant ben ik zelf ook heel erg pusherig om mezelf. Dus uh, zodra het uh, zodra we niet hard genoeg gaat, dan zit ik er zelf ook uh, behoorlijk bovenop. Dus nee, dat, uh, dat komt wel goed. Want... Uh, ik... Ik neem aan dat er ook ja, televisie uh, bij zit bij zo'n uh, Audi uh, Palme. Uh, ja klopt, het wordt inderdaad, uh, gaat inderdaad uitgezonden worden op Motors TV. En uh, ja, dat is voornamelijk uh, waar het terug te zien is. Hè, maar. Uh, en als het dan terug te zien is, kijk je dan ook uh, naar wat jij uh, dan gedaan hebt? Ik vind het altijd wel leuk om terug te zien inderdaad. Ik ben altijd benieuwd wat ik allemaal weer... Uh, dan kan je toch weer fouten uithalen waar denken van ja, dat had toch wel even anders gemoeten. Dat had toch even beter moeten doen. En uh, ja, het is altijd handig. Is het één uh, team waarbij je zit? Uh, ja, het, het is de complete organisatie is één team. Dus uiteindelijk uh, rijden 17 auto's, en uiteindelijk zijn we allemaal teamgenootjes van elkaar komt op neer. En het is ook wel leuk dat iedereen, uh, degene die het snelst is, daar kan je ook de data van zien. Dus je kan echt vergelijken met elkaar wat iedereen allemaal zijn op de baan. En we hebben ook videocamera's erbij, die, die je ook van de snelste ronde krijgt. Van, van die persoon die op dat moment snelst is. En uh, ja, daardoor kan je zelfs rijden, kan je heel erg ontwikkelen. En, en daardoor maakt het de klas zo competitief. En dus misschien ook wel succesvol. Ja, absoluut. Absoluut. En ook natuurlijk uh, de prijs die vast vastzit. Uh, de kampioen die krijgt een uh, 100.000 pond mee voor de Europese Formule 2. En uh, ja dan merk je ook dat een hoop jonge rijders uh, op afgekomen zijn. Vinden ze dit dan gewoon een interessante klasse om, ja, nou wat je zelf zegt, ontwikkelen? En uh, zijn daarom ook een aantal van uh, de autocarurs uit Europa dan gespiend om daar aan de start te verschijnen? Ja, absoluut. Het is, uh, inderdaad, je kan heel veel leren. Uh, er zit een fantastische geldprijs achter. En het is financieel, en voor wat je krijgt qua auto, is het gewoon eigenlijk de goedkoopste klasse, denk ik, in Europa. En ja, dat maakt het dan wel eigenlijk een compleet plaatje. Uh, Miss in Nederland nog? Uh, ja, altijd. Ik, ik voel me altijd heel erg thuis, voornamelijk hier in Zandvoort. Ik ben zo ongeveer opgegroeid hier. En het is altijd wel leuk om alle bekende gezichten te zien. En er is altijd even gezellig Bep in de paddock. En, uh, maar gelukkig ben ik er altijd bij met, uh, met de jonge rijders van Geva. die ik inderdaad uh, ondermoed heb als, als coach. En uh, ja, ze, ze doen het fantastisch. Ze hebben inderdaad een paar foutjes gemaakt, maar ze zijn wel super snel en ze doen het gewoon fantastisch. Ik begrijp even over dat uh, verhaal, hè? want uh, je zweeft dus nog uh, even boven die uh, rijders van Geva Racing. Uh, wat geef je die jongens dan allemaal mee? Uh, ja, voornamelijk zelf. Uh, eigenlijk, ik, ik ben nog van jongens af aan, ik was 15 jaar toen ik eigenlijk al uh, rijderscoach was. En mensen opleidde tot autokeur. En zelf natuurlijk afgelopen jaar redelijk wat gewonnen in de Formule Voort. En uh, ja, al die ervaring die ik gewoon opge opgedaan heb. En alles wat ik geleerd heb, probeer ik die jongens gewoon zelf ook zo snel mogelijk vooruit te brengen. En ja, je ziet ze ten opzichte van wat ze van de winter deden en wat ze nu doen. Je ziet ze gewoon stappen maken. En net zoals, uh, als voorbeeld, net zoals wat, wat, wat Pieter Schotter ze deed, Dat is gewoon, ja, fantastisch. Ik... Uh, ja, ik heb mijn long uit mijn uh, lijf staan schreeuwen. <laughs> goed, dus goed te horen dat je in ieder geval weer uh, bezig bent uh, in de autosport. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Some other the Je krijgt hem niet te pakken. Ik krijg hem echt niet te pakken. Wil je hem spreken, lukt het niet. Want er is heel veel gebeurd ondertussen in de afgelopen 18 minuten op het circuitpak Zandvoort. Met de Tourwagen Dieselcup. En ja, er zijn er een paar die verkeerd om stonden in de afgelopen er, ronde. Er zijn er een hoop die verkeerd om staan. Ik zie zwarte rook uit diverse komen. Een hoop uh, aswolken of stofwolken. Uh, hoe noem je dat? met uh, roetfilters. <laughs> ja. uh... ja. Ik ga Weet nog even proberen. Ga jij nog even proberen? Ga ik even kijken wat nu uh, een beetje de stand is bovenaan. Uh, Maureen en de Groot nog steeds vooraan. 16 minuten al aan het rijden. Jeroen Dikke op de tweede plek nog steeds in de Volwagen Golf. En Roele Veld en Baars op de Volvo C30 op de derde plek. achterronde alweer gereden op dit moment. Top 3 zit nog aardig bij elkaar op 3,5 seconden. En dan wel een gat naar de vierde plek: 15 seconden, 18 seconden. Ondertussen al steeds meer aan het worden. Verder zijn er weinig verschuivingen te merken. Even naar de scherm te kijken, ook daar nog weinig bijzonders te zien. Dat alles dus in de Argos Supreme Tourwagen Diesel Cup tweede race. En we krijgen hem nog steeds niet te pakken. <laughs> 50 minuten lang rijden ze <laughs> trouwens. Dus we hebben nog een half uur te gaan. Precies, ze zijn 31 minuten en 20 seconden. En dat alles dus met een verplichte rijderswissel rond de 25 minuten. We gaan zo direct verder proberen Jaap Koper te pakken te krijgen. Dan gaan we een stukje muziek maar tussendoor doen, hè? Ja, doen we maar weer dan. Welke gaan we doen vandaag? Shanaa Twain Kachin Kachin En ja, dat zal ook een paar keer op de baan gebeuren vandaag ja. Dus tegen elkaar aankloppen That teaches every little boy and girl To earn as much as they can possibly Then turn around and stand it foolishly We created as a credit card mess. We spend the money that we don't possess Our religion is to control So it's shopping every Sunday at the We'll Race Radio. Alleen op ZFM.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 De techniek laat ons even in de steek. Nou ja, de te techniek werkt wel. De techniek werkt wel, maar de telefoonlijn die... Uh... Zijn voicemail doet het. Ja, zijn voicemail doet het zeker <laughs> weten. Maar dat maakt niet uit, want Jaap hebben we niet alleen maar aan de telefoon. Jaap hebben we ook in de computer. Ja, nou, echt waar. namelijk met top 3 van het HTC Dutch GT4 kampioenschap een klein interviewtje. Jeroen Blekemolen, Nicky Katsberg en de winnaar Henry Zubrink. En we beginnen gewoon onderaan bij Jeroen Bleekmoel. Jeroen, de wedstrijd. Want je moest helemaal van achteruit beginnen en dat ging aardig. Ja, ging heel goed. Het was de eerste bocht natuurlijk een bende. En ik moest helemaal met mijn gas, stond helemaal stil. En vorig jaar kon ik hem natuurlijk winnen vanaf de laatste plek. Maar ik had in de eerste bocht eigenlijk de race al verloren, want dan lig je zo ver achter. En uh, verder op het veld kwam ik Jan Joris en, uh, en Matthijs Harkema tegen. die waren zo aan het verdedigen van links naar rechts. Echt niet normaal, dus uh, daar verloor ik weer heel veel tijd mee. Dus de eerste twee waren weg, maar ik heb me super vermaakt. Het was echt een hele mooie race. Ja, want je, je noemde hem al, Matthijs Harkema, in uh, de, ja, de Luiendijkbocht. Dat was het moment waar, uh, waar iedereen even zijn adem bij je inhield. Ja, nou, ik zelf ook, want uh, ja, ik zat er al een paar keer tussen. En iedere keer stuurde hij gewoon in. Dus uh, ik heb hem echt een paar keer gespaard. En nu zat ik er weer tussen en ik denk, ja, hier ga je niet insturen in, in Bos Uit of, of Arie bocht. Dat gaat zo hard. Als je daar gewoon de deur dichtgooit, dan ga je er zo hard af. Maar nou, dat deed hij toch. Dus uh, ik was er echt verbaasd van. Ik, ik schrok ook, want ik denk, die gaat ja, hij ging natuurlijk ook hard de muur in. Maar hij was nergens voor nodig. Ik zat er gewoon naast en uh, geef gewoon de ruimte. En dan uh, kom je lekker aan de finish, heb je een paar punten in je zak. En dan uh, kun je straks de tweede race weer vrolijk beginnen. Dus dat was uh, voor jou eigenlijk een beetje het moment waarbij je dacht van, wat gebeurde hier? Ja, ik schrok er wel van. Ja, je bent, uh, ik bedoel, uh, ik vond dat ik volledig in mijn recht stond. Maar het is, het is een heftig ongeluk natuurlijk. En uh, je wil in die bocht eigenlijk nooit iemand raken. Maar ja, ik ging al helemaal het gras op, steeds verder. Ja, op een gegeven moment, ik kan niet uh, onzichtbaar worden. Dus toen, uh, toen kwamen we toch in aanraking. Uh, na afloop uh, gewoon het uh, podium op. Want ja, je bent professioneel genoeg. Je, denkt het dan maar, uh, je, je hebt het er wel even in je achterhoofd over geslagen, maar uh, daarna niet meer. Nou Nee, ja, het is gewoon vervelend natuurlijk, dit soort dingen. Uh, liever kom je gewoon uh, zonder iemand uh, geraakt te hebben vooraan, maar uh, ja, in dit geval uh, kon ik niks doen. Hij komt verder en verder naar binnen en uh, dat is gewoon heel jammer. Goed, de nummer 2 okay. van het uh, van stel met de Ginetta, Nick Katzburg. Ja, het was uh, een hele leuke race. Ik, uh, toen ik op de startgate stond toen dacht ik, nou het wordt lastig om op het podium te komen. Maar naar uh, bocht 1 toen dacht ik, hé, hey, nu is het toch wat mogelijk. En, uh, ja, goed, uh, toen zat ik achter Henry. En uh, ja, Henry uh, die heeft precies een tegenovergestelde auto uh, dan die van mij. Hij gaat heel hard uh, rechtuit en ik ga iets harder in de bochten. En dat is puur op basis van de auto. Maar uh, ja, het was heel moeilijk om hem in te halen, ik heb het ronde naar ronde naar ronde geprobeerd om hem onder druk te zetten, maar hij maakte geen fouten, dus een uh, goede race van Henry ook. Ja, op een gegeven moment uh, zag wij, dat zag jij dat niet, al flinke roodpluimpjes uit je auto komen. Uh, heb je iets gemerkt in de auto daarvan? Ja, ik hoorde het net ook, dat er wat rook, uh, heb ik zelf niet gemerkt, maar ik merkte wel dat ik uh, achter wat grip uh, begon te verliezen, dus uh, ja, hoofdversch... ik denk dat, uh, dat, uh, dat die achter wat lekte op de banden, dat ik uh, daardoor wat overstuur had. En dan eh, rijden? Hoe rij je zo'n wedstrijd dan? Gewoon geconcentreerd? Ja, zeker geconcentreerd. Ik wilde gewoon maximaal rijden om, om Henry onder druk te zetten en hem eventueel voorbij te gaan. Want uh, ja, tweede plek is natuurlijk leuk, maar als je eerst kan worden is het nog veel leuker. Maar uh, ja, ik ben nu natuurlijk heel tevreden met de tweede plek. Ja, je bent ook uh, volop uh, actief in Europa met die uh, Meekaan Cup. Maar is het ook belangrijk om toch in Nederland uh, op zijn tijd ook races te rijden en dan helemaal uh, met dit resultaat? Ja, zeker weten. Dat, dat heb ik vorig jaar al een keer gemerkt, toen ik uh, ook een race in de Ginetta reed en won. Dat heeft me zoveel opgeleverd uh, qua publiciteit op tv in de Telegraaf. Dus dat is echt heel goed voor mij om ook in Nederland een beetje gezien te blijven. Dus uh, nou, heel leuk dat ik nu weer kan rijden. En uh, dit resultaat maakt dat natuurlijk helemaal af. Ja, vanmiddag heb je dan nog uh, de race uh, samen met uh, Quint. Ja, 50 minuten. Hoe dicht je daar? Jullie kansen. Nou, in principe ging, gaat Quint enorm hard dit weekend. Hij heeft echt een uh, stijgende lijn te pakken. Dus uh, ik denk dat we wel een kans maken als de auto natuurlijk uh, heel blijft. Want normaal gesproken takelen onze banden wat minder snel af dan die van de anderen. Dus uh, ik denk dat we wel een kans maken. Ja, want het probleem is wel met de g -netters. We zien het ook aan de andere auto van Match. Die gaan we waarschijnlijk dit weekend niet meer zien, hè? toch? Nee, die auto die komt niet meer in actie. Maar in principe hebben we weinig problemen gehad, hoor. vooralsnog. Maar nu ja, hoor ik dan dat ik wat rook heb aan de achterkant. Maar dat is misschien wel een heel klein probleempje. Ja. Oké, okay, Nick. Het uh, mooiste heb je al neergezet. Misschien ga je het nog mooier maken vanmiddag. In ieder geval moet het al geslaagd zijn dit weekend. Succes vanmiddag. Dankjewel. Dat was he, Willem van Denzen met Nicky Katzberg, de nummer 2 uit het uh, Dutch GT4 uh, Championship. Race 2 was dat uh, van vandaag, vanmiddag nog de derde race. Ik heb snel speaker, spieken, een uur of drie geloof ik, ja? Even spieken. Vier uur zelfs, vier uur, toch? van vier tot uh, tien voor vijf. Nummer 3 hoorde je ook nog Jeroen Blekemolen. En Jaap die heeft ook nog met de winnaar staan praten, Henny Zumbrink. Dan de winnaar van de GT4, die staat er toch een beetje breed lachend bij. Ja, dat mag ook wel, hè? met zo'n wedstrijd als deze, Henry Sumbring, Wil je vertellen eens even kort hoe die wedstrijd voor jou ging? Ja, het zag er eigenlijk heel makkelijk uit, maar dat was het absoluut niet. Ginette achter me, met Nicky Katsbrug erin, die, die was gewoon veel sneller in de korte bochten. En uh, ja, dan moest ik gewoon heel erg op eieren rijden, dat ik geen één foutje maakte. En uh, Kijk, op de rechte stukken konden wij weer wegkomen. Bocht uit was ik ook een stuk sneller, maar bocht in en, en de korte bocht was hij gewoon veel sneller. Er was nog wat te doen om die corvettes. de vorige keer hebben we onder andere gehoord van je teamgenoot Jeroen Blekenmolen. dat er wat, wat, wat strubbelingen waren. Is dat nu een beetje achter, achter de wegen? Nee, eigenlijk niet. We worden gewoon continu in de gaten gehouden. En, ja, het is gewoon heel jammer dat ze elke keer ons moeten hebben. En dat, kijk, Jeroen, ik en Danny zijn gewoon een hè, snel drie, trio en ja, daarom worden we denk ik ook een beetje in de gaten gehouden. En hebben we ook nog eens een, keer een snelle auto. Ja, en dan één en 2 hè. Dan zie je dus een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Maar vandaag hebben jullie de klappen maar eens een keer uitgedeeld. Precies, en nu hebben uh, we op P1. En uh, we starten zo meteen ook van P1 samen met Danny. De, de, de hoofdrace. Wordt wat lastiger omdat de banden het slecht uithouden, Maar uh, ja, we gaan er wel vol voor. Dankjewel. Dankjewel. You know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 De voormalige Russische premier Kasianov heeft premier Poetin ervan beschuldigd... dat hij de zakenman Mikhail Gordokovsky in 2003 om politieke redenen heeft laten oppakken. Volgens Kasianov was de toenmalige president Poetin er kwaad over... dat Gordokovsky oppositiepartijen financierde. Kasianov heeft dat verklaard in het tweede proces tegen Gordokovsky voor een Russische rechtbank. Na zijn premierschap werd Kasianov een tegenstander van Poetin. Gordokovsky was topman van het olieconcern Yukos. Hij zet een lange gevangenisstraf uit, officieel wegens fraude.